De Nederlandse uitvoer was in mei 7,5 groter dan een jaar eerder... en ook groter dan in april. Vooral de export van machines, apparaten en aardolieproducten steeg, zo meldt het CBS. Ook de invoer steeg met ruim 4 ten opzichte van een jaar geleden. Verder werden er meer buitenlandse producten via Nederland doorgevoerd. Oskar Greuning, de man die bekend staat als de boekhouder van Auschwitz... is door een Duitse rechtbank veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf... De 94-jarige Duitser krijgt een straf voor hulp bij de moord op 300.000 mensen in het vernietigingskamp Auschwitz. Het Openbaar Ministerie had 3,5 jaar tegen hem geëist. Kreuning haalde het geld uit de bagage van de joden die aankwamen en naar de gaskamers werden gebracht. In Griekenland staken vandaag de ambtenaren uit protest tegen de zware bezuinigingen. Ziekenhuizen behandelen alleen noodgevallen, gemeentehuizen zijn dicht en wordt gestaakt bij het openbaar vervoer. Het Griekse parlement moet vandaag stemmen over het bezuinigingspakket... waarover in Brussel een akkoord werd gesloten. Eerst zijn er commissievergaderingen. De cruciale stemming over het bezuinigingspakket wordt na middernacht verwacht. Het weer het is bewolkt met regen of motregen en amper zon. Later op de dag breekt in het zuiden de zon wat vaker door. Het wordt 18 graden op Tessel en 23 in Maastricht. Morgen vooral in het noorden nog wolkenvelden. Dan wordt het 20 tot 22 graden. Op andere plaatsen geregeld zon en mogelijk 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A12, Den Haag, richting Utrecht. Voor Prins Klausplein 3 kilometer er is een spoedreparatie. De verbindingsweg naar de A4 richting Amsterdam is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon. Zon. Zon, zee, zandvoort zomer zomerheers. Dit is de zomer van ZFM, met, met. nu de Watertoren. I love the colorful clothes you wear. And the way the sunlight plays upon her head the hey, hey. just get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 Met een hoofdletter zet van Zon Zee Zandvoort en Zommerits Emergency Paging Dr. Beat. Emergency.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 Aan de hand van de hand roep me Geef mij je hart Wees niet bang En ik geef je dacht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 We'll be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 Ik is 6.9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Zomer like the legend of the phoenix.